Rozeboomteambewerker.nl. Nou, past dat wel in 15 seconden. Info en gif. Monkey. En dat zegt natuurlijk alles over het genre wat we gaan draaien. Tot 7 uur vanavond. Funky, oh, funk, dus disco en soul. De funct. and make that wine a chase the cat I'm not take care of you so Said the world would stop And you know that it would, boy Shirt for a kid. Zeg hier voor je duidelijk Alvast Cashflow, Can I? LGO, Raging Waters, Your War Peoples, don't waste my time, souvenir. Unique, you make me feel so good. And who love van Cashif. En dit is Vera Brown. Yeah. FM Nieuws. Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Een boot met vluchtelingen is voor de kust van Libië omgeslagen. Zes doden zijn uit zee gehaald, maar er zouden zeker 35 opvarenden om het leven zijn gekomen. De houten boot kapzde door onbekende oorzaak bij Sabrata. Vanuit die plaats proberen veel migranten de oversteek naar Europa te maken. In Libië zijn veel mensen actief. Dit jaar zijn al meer dan 500 asielzoekers verdronken bij het oversteken van de Middellandse Zee. Bij een ontploffing op een olietanker bij Hongkong is één dode gevallen en raakten zes opvarenden zwaar gewond. Het schip voer 300 kilometer ten oosten van Hongkong. De gewonden uit onder andere Indonesië en Myanmar zijn met helikopters van boord gehaald. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Vanwege slecht zicht is ook nog niet duidelijk of de boot olie lekt. De olietanker heeft de Chinese naam Chuang Yi, maar is geregistreerd in Panama. In Tsjechië heeft een van de konvooien van de Nederlandse Patriot-eenheid, die op weg is naar Slowakije, een kettingbotsing veroorzaakt. Vijf Nederlandse militaire voertuigen zijn op elkaar ingereden. Niemand raakte gewond, er was alleen blikschade. Defensie in Den Haag zegt dat de missie aan de oostflank van het NAVO-gebied gewoon door kan gaan... ...omdat er geen raketlanceerinstallaties bij de botsing betrokken waren. In Oost-Oekraïne hebben tienduizenden Russische troepen zich samengetrokken om de Donbass binnen te vallen. Volgens de gouverneur van de regio Luhansk, waar al weken zware strijd wordt geleverd... ...zijn er ook al honderden Russische genietroepen naar het gebied vervoerd. Hij verwacht, net als westerse inlichtingendiensten, spoedig een grote aanval. En dan nog het weer. Het wordt overal helder en vannacht koelt het af naar 1 tot 5 graden. Ook morgen en maandag blijft het droog en zonnig met maxima tussen de 16 en 19 graden. Tot zover het radio nieuws. Omdat het echt, echt, ik bedoel echt schoon moet zijn... bezoekt de particuliere en zakelijke bereider De Uitblinker in Waalwijk.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 Girl van Network. Het uh... origineel so, zou je kunnen zeggen. Uit 1984. Vorige week draaiden we Johnny Camp. 86. En, en BT Express misschien volgende week. Die komt uit 85. Souvenir nu, souvenir van de Cool Runners 1982 schrijven we. Play the game. Girl. You like to play the game of love, yeah naar lijkt tot 7 uur. En na 7 uur hoor je Peter Sterrenburg in Peters Plageparade. Peter Sterrenburg en Peters Platenparade. We gaan eruit met Mega Brain. En de volgende week zijn we er weer tussen 5 en 7 op de Zaterdag. Tot dan! Van de merken Beach7 en Guigno plus goed advies, ga je naar Tuintrend Waalwijk. Tuintrend Waalwijk is het Tuinexperience Centrum waar je de laatste trends op het gebied van tuinmeubelen kunt bekijken en shoppen. Ook vind je